We gaan zometeen twee mooie liederen zingen. Het eerste is een lied, het is goed om u te ontmoeten. Een mooi lied om mee te beginnen vandaag. En het tweede is een kinderlied, ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Wat natuurlijk heel mooi aansluit bij het thema waar we mee bezig zijn. Ja, goedemorgen. We hebben het voorrecht om met jullie vandaag muziek te mogen maken. Dus laten we beginnen en gaan staan. Met uw kinderen u te prijzen. U geeft mij vrolijkheid, heer. Ik zing een lied en geef u eer. Het is goed om u te ontmoeten met uw kinderen, u te prijzen. U geeft mij vrolijkheid, heer. Ik zing een lied en geef u eer. Laat mijn voeten dansen, u vult mij met een lied, u geeft mij reden voor een feest, een feest. Het is dus goed om u te ontmoeten, met uw kinderen u te prijzen, u geeft mij vrolijkheid in, ik zing een lied.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 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, ik wil meer gaan lijken op Hem. Ik ben en alles wat ik doe wil ik zijn zoals Jezus dat wil. Dus ook op dat moment en niet zo af en toe, want dat maakt een heel groot verschil. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, ik wil meer dat de mensen Jezus in mij zien zodat ik een getuige wel zijn. Al ben ik nog wat jong, nou en en bovendien is voor Jezus niemand te klein. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik telkens weer dat ik het zelf niet kan, daarom geeft God Zijn heilige Geest. Hij helpt mij meer en meer te leven, na Gods plan. zonder Hem was ik nergens verwezen. Ik word altijd zo vrolijk van dit lied. Heerlijk, dank jullie wel. Het is bijna het moment dat de kinderen naar hun eigen programma gaan. Uh, vorige week hebben, zij, uh, hebben de kids ook iets moois gemaakt. En we hebben daar wat foto's van doorgekregen. Vorige week zijn de kinderen bezig geweest met het thema regenboog. En hebben ze een heel mooi gedichtje geleerd over de kleuren van de regenboog. En wat ze leerden was... God nam een verfpalet in de hand en maakte een regenboog. Een zichtbare pracht als band met de mensen. Hij gaf de penselen in mensen handen en hij vroeg, wil jij mijn wereld verder kleuren? Oranje is mijn vreugde, omdat ik blij ben met alle mensen. Kleur mijn wereld ook maar geel, voor de zonnige en lichte dagen in het leven van de mensen. En het groen is de kleur van de bomen. Planten en het gras. Daarvan mogen de mensen genieten. Vergeet het blauw niet, want dat is de brug tussen hemel en aarde. Zo kunnen de mensen en ik elkaar ontmoeten. En paars is om een steun te zijn voor anderen op verdrietige dagen. De jongsten die hebben een wolk gemaakt. Met een regenboog en de ouderen die hebben een muizentrappetje gemaakt met de kleuren van de regenboog. En allebei hebben ze ook het gedicht op de wolk geplakt. Dus ik denk heel mooi om te zien uh, wat zij daar doen. Ik ben benieuwd wat ze vandaag gaan maken. Want dit is het moment dat de kinderen naar hun eigen programma mogen. We hebben vandaag drie programma's. Het allereerste programma dat zijn de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar die nog niet naar school gaan... En die mogen zo meteen achter naar een zaaltje. En dat zijn de kruimels. En die gaan vandaag mee met Marjorie, met Marieke en met Nathalie. Dan hebben we de Veenhard Kids. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Die moeten zo even hun jas aandoen, want die gaan buiten om hier naar de fontein. En die mogen mee met Margreet en met Anna. En dan hebben we vandaag ook nog de kanjers... Dat zijn de kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Die moeten ook even hun jas aandoen en die mogen mee naar met Diederik. Dan gaan wij zo meteen twee liederen zingen als het weer wat rustiger is. Mogen jullie nu naar je eigen programma. We willen nog uh, twee liederen zingen met jullie. Uh, de eerste die we gaan doen uh, is een nieuwe. Uit de opwekking uh, die dit jaar uitgekomen is. Dus ik weet niet of jullie hem kennen. We gaan het zien. We, we hebben hem voor dienst al een keer gespeeld. Dus misschien uh, heb je goed geheugen. Uh, geloof zij de Heer. Uh, als je wil staan, dan ga je staan. Als je je zitten dan hij zit? je zitten? Ik heb U lief, Heer mijn sterkte, Heer mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijden, God mijn steenrots, bij U kan ik schuilen, mijn schild, mijn beurt, kracht die mij redt, ik roep, ik roep, ik roep, ik roep met heel. Schild dat mij rest. Uw rechterhand is mij tot steun. Uw woord maakt mij sterk. U baant weg voor mijn We're Uh, maar wel mooi. En goed, uh, bij deze dienst, uh, houd me dicht bij u. Houd me dicht bij u. the man. We zijn bij het moment uh, om een stuk uit de Bijbel te gaan lezen. Voor vandaag is het een, uh, een klein stukje. Het is uh, uit Lucas 18, vers 15, 16 en 17. En jullie kunnen meelezen op de biemer. De, de mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen... om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei...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 Wordt maar een mooi stukje, dankjewel voor het voorlezen. In de, de kerk waar ik ben, ben opgegroeid, kreeg ik catechisaties, zeg maar een soort godsdienstles van de predikant. En uh, tijdens de catechisaties moesten we af en toe dingen opzoeken uit onze Bijbel. En als dat naar het zin van de predikant niet snel genoeg ging, dan werd hij daar een beetje knorrig van. En dan uh, moesten we altijd een soort van voorstraf straf voor de volgende keer de Bijbelboeken uit ons hoofd leren. En de man hoopte dan natuurlijk dat we steeds sneller alles zouden kunnen vinden. En ik weet nog dat we daar een bloedhekel aan hadden. We vonden dat heel oneerlijk en vervelend en vooral ook heel erg zinloos om dat soort, uh, dat soort rijtjes uit ons hoofd te leren. En nu gebeurde het een uh, half jaar geleden of zo dat wij met ons gezinnetje uh, onderweg waren in de auto ergens naartoe en moesten heel aan het rijden. En um, ik weet niet meer hoe het kwam, maar op een of andere manier kregen wij het over de Bijbel en over, over Bijbelboeken. En onze kinderen vonden het heel interessant en wat voor bijbelboeken er allemaal waren en, en of je die ook allemaal kon leren. En tot mijn stomme verbazing hebben we ons bijna een uur lang kostelijk vermaakt met het uit het hoofd leren van de bijbelboeken. <laughs> en, en wat mij wel weer leden realiseren, dat als kinderen echt klein zijn, dat ze werkelijk helemaal open staan om dingen te leren en te ontdekken. En het maakt eigenlijk niet uit wat het is als je het maar kunt leren en, en ergens op kunt slaan. Maar op een of andere manier gaat dat over als je ouder wordt. Um, we, hebben, ...we hebben onze mond vol van uh, een leven lang leren... ...en je bent nooit te oud om te leren... ...maar ergens, als je ouder wordt, ga je op slot. En dan een beetje het verhaal wat Esther vertelt... ...dat je zoveel te doen hebt, dat je hoofd ook helemaal zo vol zit... ...dat er helemaal geen ruimte meer is om, om dingen binnen te laten komen. En, dan, en dat je eigenlijk vooral uh, um, hier komt... Of, ...of in gesprek met mensen uh, een mening hebt... Uh, ...discussieert, graag bevestigd wilt worden... Maar niet meer allemaal nieuwe dingen en, en ontwikkelen en leren. En er, er is altijd een soort romantisch beeld rond, rond kinderen. Dat gaaf. We willen we eigenlijk weer kind zijn. Maar willen we dat nou echt? En gaat het nou echt over heel kind zijn? Of, of zijn er bepaalde aspecten van kind zijn die we eigenlijk graag nog zouden willen hebben? Wat ik mezelf vooral kan herinneren van kind zijn is dat je heel graag groot wilt zijn. Want je wilt meedoen en erbij horen. En zo ontzettend leuk was het niet om, om kind te zijn. Beste zei het al, we zijn een heel jaar in deze gemeente bezig geweest met discipelschap. En we ronden deze maand af onder het thema Werk in Uitvoering. Weet je, we ronden het thema Discipelschap af. Maar je bent natuurlijk nooit klaar met Discipelschijn. Dat gaat verder, je leven lang. En dat onthult gelijk een soort spanning die in dat thema zit. Want aan de ene kant betekent discipel leerling, en een leerling die dat, dat heeft iets van dat kind. Een leerling die groeit. En ontdekt en experimenteert en staat open en komt verder en, en uh, is nieuwsgierig en, en, en, en allemaal van dat soort dingen. En tegelijkertijd hangt in de christelijke wereldje rond dat woord discipleschap juist ook iets van radicaliteit. Van met volle overtuigingen met je hele leven ergens voor kiezen. Nou, als je het negatief wilt laden, bijna iets dweperigs. En dat zit eigenlijk ook al in dat beeld van die flyer. Weet je, er staan van die prachtige voetstappen op. En die, en die brengen beweging. Daar ben je onderweg. Je, je zoekt, je ontdekt, je, je groeit. En tegelijkertijd is het een kruis. En, en dat kruis, dat staat voor dat wat je moet omarmen. Waar je in moet geloven. Waar je voor moet kiezen. De waarheid. Hoe gaan die twee dingen eigenlijk samen? Wat, wat voor kerk ben jij hier vanmorgen binnengestapt? Is dit een plek waar je mag zoeken en mag ontdekken? Waar je mag twijfelen? Mag je het oneens zijn met de dingen die gezongen worden of de dingen die gezegd worden? Mag je dingen gewoon eens wat naast elkaar laten staan en je reserves hebben? Of is dit een plek van, van grote waarheden en overtuigingen en, en, en dogma's? Is dit een plek waar je er eigenlijk alleen maar echt bij hoort als je samen met al die andere mensen vol voor Jezus gaat? Is dit een plek waar je mag zijn of waar je wordt gepoest? Hoe krijgen we die voetstappen en dat kruis bij elkaar? Daar gaat het vanmorgen over. En de, de mooie korte tekst die Esther heeft voorgelezen, een hele bekende tekst in de christelijke wereld, en die roept een prachtig romantisch beeld op. Want wat is er mooier dan een kind? Zo puur en onbevangen, eh, eh, zo vol vertrouwen, zo open ook. En dan, en dan een kind die gelooft gewoon in God, omdat God er is, stelt geen moeilijke vragen, aanvaardt dingen gewoon. Nou weet je, eigenlijk moeten we allemaal zo geloven. Nou, er zit, er zit een heel iets moois in die gedachten. Maar het is niet wat Jezus wil zeggen. Wat wij ons samen moeten realiseren is dat een kind in de tijd van Jezus, daar werd op een totaal andere manier tegen aangekeken dan wij dat vandaag doen. En, en zoals er honderd jaar geleden in Nederland ook totaal anders naar kinderen gekeken werd. Kijk, wij maken in onze samenleving kinderen heel belangrijk. En wij, wij zetten kinderen op allerlei plekken centraal. Als wij een kerkdienst doen, dan hebben we altijd een speciaal liedje voor de kinderen. We zetten kinderen op het podium, we hebben aparte kinderprogramma's. En wij vinden het heel belangrijk dat kinderen gezien worden. Heel terecht, overigens, hoor, allemaal, daar gaat het niet om. Maar in de tijd van Jezus is dat volstrekt ondenkbaar: aparte liedjes voor kinderen. En wij, wij willen graag jong en fit en vitaal zijn. En het grootste compliment dat je een ouder iemand kunt maken is dat hij er nog jong uitziet. In de tijd van Jezus was dat andersom. Daar draaide alles om oud en eerbiedwaardig zijn. Hoe ouder je was, hoe meer je voorstelde, hoe meer status je had. En voor je vijftigste mocht je überhaupt nog niet nadenken over een eigen mening. Dat kwam dan pas. En zoals bij ons alle zestigers er proberen uit te zien als dertigers, probeerde in de tijd van Jezus alle dertigers eruit te zien als zestigers. Maar dan was je iemand. En waar wij op allerlei plekken het kind centraal zetten, heel goed hoor. In Jezus tijd stond het kind nergens centraal. Kinderen die stonden helemaal onderaan de maatschappelijke ladder. Niet dat de ouders niet van hun kinderen hielden, maar kinderen waren onbelangrijk, moesten hun mond dicht houden. De volwassenen, die stond centraal. Nou, als je in zo'n cultuur, als dan iemand zegt, als jij het koninkrijk van God binnen wil gaan, moet je worden als een kind dan is dat niet een fijne, romantische opmerking van Jezus. Maar dan is dat een opmerking die alle waarden van de cultuur op de kop gooit. Die provoceert en uitdaagt. Tegen al die eerbiedwaardige mannen die om hem heen stonden. Je hebt wel eens, als je, als je in een buurt bent, er loopt een groep kindjes te spelen. En altijd van verschillende leeftijden, net een beetje wat er in die buurt woont. Er is er altijd eentje, die jongste. Weet je, die kan het altijd net, net niet bijhouden als ze gaan rennen. En zo'n zo, zo kleintje, die mag dan in zijn groep, mag die meedoen. Maar hij mag geen eisen stellen. Dus hij bepaalt niet welke spelletjes er gedaan worden, wie bij wie hoort. Hij, hij moet gewoon een beetje mee hobbelen. En als ze op een gegeven moment de straat oversteken waar hij niet over mag, laat ze hem ook gewoon rustig staan. Weet je, die plek. Nou, eigenlijk wat Jezus zegt, als je het koninkrijk van God binnen wil gaan, moet je bereid zijn dat jongetje... Of dat meisje te worden. Aan de onderkant van de ladder. En dat past ook heel goed in, het, in het, de context van het groot verhaal wat Lucas vertelt. Vlak voordat de tekst die Esther las, vertelt Jezus een verhaal. En hij vertelt een verhaal over een, een tollenaar en een farizeeër Die samen gaan bidden. En die farizeeër die gaat naar God toe en zegt... God, wat ben ik blij dat ik geen slecht mens ben. En die tollenaar die valt op zijn knieën en die zegt... Heer Vergeef mij. En de conclusie die Jezus trekt is. Iedereen die zich verhoogt. Die zal vernederd worden. Maar wie zich vernedert. Die zal verhoogd worden. En op het moment dat Jezus is uitgesproken, Gebeurt dit met die kinderen. En Jezus gebruikt die kinderen. Om die conclusie te onderstrepen. Lucas is sowieso bezig. Met de mensen die rondom Jezus lopen. Er rommen allemaal mensen om Jezus heen. Maar er zitten ook allerlei groepen uit de samenleving bij van, zou je kunnen zeggen, minder allooi. En dat straalde af op Jezus. En er was discussie over. En er werd naar gekeken. He, dan, hebben, dan hebben we het over prostituees. En, en tollenaars en gehandicapten. En armen en lastige mensen. En Samaritanen. En in dat rijtje horen ook kinderen. En wat Jezus wil laten zien, is dat juist die groepen uit de onderkant van de samenleving, dat die iets laten zien over hoe je Gods Koninkrijk binnenkomt. Het zijn de mensen zonder status en zonder macht en zonder succes voor wie de deur open gaat. Voor die mensen die zwak en hulpeloos komen vragen om de zegen van Jezus. Voor die mensen gaat Gods Koninkrijk open. Klein, op je knieën, hulpeloos, en de handen uitgestrekt naar Hem. Dan. En als Lucas verder gaat met vertellen, lees het rustig na. Dan komen er drie verhalen, direct achter elkaar, waarin hij dit verder uitwerkt. Het eerste verhaal wat Lucas vertelt is het verhaal van een rijke man die bij Jezus komt. En we komen er gauw achter dat het een wel een vrome man is, maar ook een zeer gearriveerde en zelfvoldane man met veel status en veel geld. En die vraagt aan Jezus, Jezus, hoe kom ik in Gods Koninkrijk? En wat Jezus tegen hem zegt is, door te worden als een kind. Leg al je macht en al je status en al je zelfvoldaanheid af. Geef je geld weg, deel het uit aan de armen en volg mij. Dat is hij niet van plan. En dan gaat het verhaal van Lucas verder. En dan vertelt Lucas het verhaal van een, van een blinde bedelaar. Die ergens in een poort zit, die heet Bartimaeus. En Bartimaeus heeft één kans in zijn leven. Één kans. Die kans wandelt op dat moment voorbij. En die heet Jezus. En Bartimaeus schreeuwt met alles wat hij heeft. En wat je direct merkt, Bartimaeus is in die samenleving, heeft hij niet zoveel meer status als een kind. Hij schreeuwt enorm hard en de mensen reageren op hem als een kind. zeggen: hey, Bartimaeus... Sst, grote mensen zijn even bezig. En Bartimees brult gewoon door en dan stopt Jezus. Haalt hem bij zich, geneest hem en staat er, Bartimees liet alles achter en volgde Jezus. En dan gaat Lucas verder en dan vertelt hij het verhaal van Zaccheus, direct erachteraan. En Zaccheus was wel heel rijk, maar ook een outcast in de samenleving, dat hij tollenaar was. Het verhaal van Zacchaeus is iets complexer, maar Zacchaeus doet eindelijk hetzelfde als Bartimeus. Hij geeft zich met alles wat hij heeft over aan Jezus. En op dat moment dat hij dat doet, verandert Zacchaeus van een graaier in een delend en gevend iemand. En elke keer opnieuw is de boodschap voor Lucas: die mensen die in staat zijn om al hun macht en status af te leggen en te worden als een kind, voor die mensen gaat Gods koninkrijk open. Die mensen zien hun leven veranderen. Maar wie daar niet toe in staat is, mist alles. Vanuit deze tekst zijn er volgens mij twee lijnen naar het afronden van ons jaarthema. En, en de eerste lijn die gaat over uh, dat we allemaal werk in uitvoering zijn. Als Jezus ons vertelt dat we moeten worden als een kind, dat betekent dat dat het ons allemaal brengt in de positie van kinderen. Geliefd door God, er is echt wat, maar er is nog lang niet alles. Er is nog heel veel te groeien en te ontdekken en te ontwikkelen. En dat betekent dat we alle zelfvoldaanheid en alle gearriveerdheid en alle ideeën dat we het hebben uitgevonden of hebben ontdekt of uh, dat we er dus zo ongeveer zijn, dat we dat moeten afleggen. Dat past niet bij discipelschap en bij het volgen van Jezus. En dat kan ook helemaal niet. He, als je, um, nou het is niet zo heel mooi weer, maar als ik je nu bij wijze van spreken zou vragen om naar buiten te kijken... en, en, en de schoonheid te beschrijven van de bomen die je ziet of van uh, de groenheid van het gras... En ik zou iedereen een week de tijd geven om daar gedichten over te schrijven, of een lied over te maken, of een schilderij van te maken. Ik denk dat wij met z'n in een week tijd niet in staat zouden zijn om de volle schoonheid te omschrijven van wat we zien als we hier naar buiten kijken. Laat staan als het over de grootheid en de glorie van God zou gaan. Weet je, het is een heel diep christelijk besef dat wij in dit leven nooit meer dan een begin van volmaaktheid hebben. Dat geldt niet alleen in wat we doen en hoe we leven, maar dat geldt ook voor wat we weten en wat we vinden. Nou, en ik denk dat dat niet alleen iets is wat je weet, maar wat ook een houding moet worden waarin je leeft en hoe je met elkaar omgaat. En hoe je gemeente bent. Hoe je gelooft. Weet je, mensen vragen vaak aan mij: um, wat vindt de Finland Kijk hiervan? Of wat vindt de Veenhaardkerk daarvan? En ik heb mezelf aangewend om dan altijd standaard terug te zeggen. De Veenhaardkerk heeft geen standpunten. De Veenhaardkerk heeft een Bijbel. En dan probeer ik me niet van de discussie af te maken. Ik geloof dat echt. Ik geloof dat je als kerk niet helpt door je vast te pinnen op, op vaste rijtjes overtuigingen. Of, of mooie schemaatjes. Of uh, standpunten waar je je op kunt fixeren. Wij hebben een Bijbel. En we hebben gevouwen handen. En we hebben een hartelijke onderlinge liefde. En we hebben passie voor onze Heer. En we hebben de vervulling met zijn geest. En met die dingen zijn we samen onderweg. En worden we geleid en groeien we en komen we samen verder. En ontdekken we samen steeds meer. En dat betekent niet dat het allemaal heel makkelijk is en dat je de... He, dus allemaal niet miswaar uitmaakt uitmaakt wat je doet of wat je niet doet. Juist wel. Want ook samen onderweg zijn vraagt om toewijding. Vraagt om gehoorzaamheid. En ik ben ervan overtuigd dat het zelfs meer van je vraagt... dan wanneer je mag achteroverleunen in een vastgesteld rijtje waarheden en standpunten. Weet je... Ook Jezus kwam niet naar de aarde om colleges te geven... Over zuivere leer. Wat Jezus deed toen hij op aarde kwam, is dat hij een gemeenschap begon. Een gemeenschap rond zijn persoon. Vol liefde, vol vuur en daar brandde iets. En vanuit die gemeenschap begonnen mensen te groeien en te ontwikkelen. En werden ze gezonder en kregen ze dingen helder. Nou, op die manier mogen we discipel zijn. En samen onderweg zijn. En werk in uitvoering zijn. En daarin komen ook dat kruis en die voetstappen bij elkaar. Dat waar wij voor kiezen, is wie we willen volgen. Wij kiezen ervoor om in de voetstappen van Jezus te gaan. Maar dat betekent beslist niet dat we er zijn. Of dat we alles helder hebben. Of dat we het beter weten dan anderen. Het betekent alleen dat we met hem onderweg willen gaan. En dat we geloven dat hij ook vandaag met ons meeloopt. En schouder aan schouder met ons staat. Dat is de manier waarop we samen als gemeente onderweg zijn. En zo worden we kind. De tweede lijn naar de afronding van ons, ons jaarthema. Als je de verhalen van Lucas leest, dan zie je dat discipelschap niet iets... Niet alleen maar iets is wat langzaam groeit in mensen, maar dat het bij bijvoorbeeld Bartimaeus of Zacchaeus in één keer gebeurt. In de ontmoeting met Jezus, in de keus die ze maken, verandert hun leven op een manier die je je niet had kunnen voorstellen als je die mensen van tevoren gekend had. En dat is het lastig als je zo'n heel jaar met een thema discipleschap bezig bent, dat er langzamerhand ook iets ontstaat van, het is wel een groot ideaal en elke maand was er weer een nieuw thema en weer iets wat je moet. En ik kun je ervan genieten omdat het lekker praktisch is, maar je kan er ook een enorm opgejaagd gevoel van krijgen. Elke maand moeten we weer iets anders en is er weer meer. Ja, en daarom hebben we ook geprobeerd om heel dicht bij de bron te blijven. Alle vormen van discipelschap beginnen bij wie jij bent in Jezus. Dat jij een kind van God bent, dat je geliefd bent door Hem. En van daaruit mag je discipel zijn. Maar hoe wordt dat nou meer dan een vlag die boven je leven wappert? Hoe wordt dat iets wat landt in je hart? Nou, wat, wat Jezus laat zien, als hij het heeft over worden als een kind, is de omgekeerde weg van het evangelie. Iets wat Jezus op zoveel plekken steeds weer laat zien. Jezus zegt, wil jij rijk worden? Begin met uitdelen. Zoek je... Troost, ga de mensen om je heen bemoedigen. Zoek je vergeving, vergeef de anderen om je heen. Wil je de eerste zijn, ga dan achteraan de rij staan. Wil je het volle leven, wees bereid om je leven te verliezen. Wil je de belangrijkste zijn, begin de mensen om je heen de voeten te wassen. Wil je sterk worden, keer de andere wang toe. Wil je een doorleefd, gerijpt geloof hebben, wordt als een kind. En wat Jezus laat zien in die omgekeerde weg van het evangelie, is dat als jij vol wilt worden van God, als je niet moet wachten, maar dat het begint met die volheid van God te verspreiden. Dat het nooit oplost... Door naar jezelf te blijven kijken, en met jezelf bezig te gaan. Maar dat er iets gebeurt op het moment dat je met die ander bezig bent. Je van je afdenkt. Dus, wil jij discipel worden? Wil je dat het zakt naar je hart? Ga dan niet eindeloos met jezelf bezig. Maar richt je op die ander. Vergeef. Heb lief. Bemoedig, werk aan vrede en gerechtigheid. Trek erop uit, verkondig, bid, sla armen om mensen heen. Ga de voetsporen achter Jezus aan. En je zal tot je stomme verbazing ontdekken dat je opeens schouder aan schouder loopt met Jezus. En dat hij dichterbij is. En dat het meer brandt in je hart dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En dat vraagt de keuze. Om te worden als een kind. Om te groeien, te ontdekken, om het uit handen te geven. Om jezelf in zijn handen te leggen. En waar wij worden als een kind, daar geven we Jezus de ruimte om ons leven binnen te komen. Zodat Hij iets in ons kan ontsteken. En dat vraagt de keuze. In jouw leven. Om te worden als een kind. Zoals Bartimaeus dat kon. Zoals Zaccheus dat kon. Zoals die moeders met die kleine baby'tjes bij Jezus kwamen. En als je daarnaar verlangt en als je dat wil. Heeft het geen zin om nu naar huis te gaan en heel erg je best te gaan doen om te worden als een kind. Ga naar Jezus toe. Ga voor zijn kruis staan. En als je Jezus aan zijn kruis ziet hangen. Realiseer je dan. Dit was nodig voor mij. En hoe meer je dat realiseert, hoe meer jij in de schoenen van Sacchaeus en Bartimaeus komt staan. Hoe meer jij wordt als een kind. Hoe meer je op je knieën komt in alle hulpeloosheid, de handen uitgestrekt naar Jezus. Om dan te ontdekken dat Jezus aan het kruis tegen jou zegt. Kom maar dichterbij. Kom maar. Laat niemand je verhinderen. Want dit is ook... Voor jou. Als je daar bent. Dan ben je precies op die plek waar die kindjes zijn. Daar gaat de deur van Gods Koninkrijk open. Ga er doorheen. En ontdek. Hoe ongelooflijk veel er te leren valt. Ook voor jou. En hoe onwaarschijnlijk dichtbij Jezus zal zijn. Een paar toepassingen. Om het verhaal mee af te ronden. Stel je zelf is de vraag. Misschien herken je wel het verhaal van Esther dat je hoofd helemaal vol zit. Je bent een beetje zo'n tunnel naar de vakantie toe. En tegelijkertijd is zo'n zomerperiode ook, ook goed om eens de balans op te maken. Waar wil jij nou in groeien? Waar wil jij in verder komen? Wat wil jij gaan ontdekken? Alleen al het stellen van die vraag zet je open. Probeer die vraag de komende week of de komende periode als je ruimte hebt te stellen. Volgende week gaan we uitgebreider op in. Voor nu alvast om erover na te denken. Tweede. De volgende keer dat jij tegen een grote vraag aanloopt die met geloof te maken heeft. Of en ik denk je ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van stel dan niet de vraag wat vind ik maar leer jezelf aan om de vraag te stellen hoe kom ik verder ik ben er nou van overtuigd dat het proces veel belangrijker is dan de uitkomst ja, ook wij als kerk zijn een klein groepje mensen en welke grote discussie we ook met elkaar voeren wij gaan nooit het antwoord voor de eeuwigheid geven het is veel belangrijker om te investeren in hoe je als gemeenschap Lezend, biddend, vol liefde en vol vervulling van de geest samen onderweg bent. Dus de vraag is, hoe kom ik verder? Ik probeer je aan te leren om, uh, om die vraag te stellen. Um, derde toepassing. Ik denk dat als je wordt als een kind, dat dat ook door moet klinken in je relatie met de mensen om je heen. In de gesprekken die je voert. En ik zou je willen uitdagen om, om in dat soort contacten de ander de ruimte te geven en om op te zoeken op de plek waar hij zit. Dus niet te vertellen, dit geloof ik, dit vind ik en jij moet hier komen, want dit, dit is goed. Maar net als Jezus de stap te maken naar die ander toe, waar hij op dat moment zit, en dan verder te gaan. Ook in kerken gaat er heel veel mis, omdat mensen niet in staat zijn om die beweging te maken. En dan krijg je kerken die zeggen, ja, wij zijn... Wij zijn de kerk met de grootste traditie en het mooiste gebouw. Of wij zijn de kerk met de beste leer. Of wij zijn de kerk met het volste evangelie. Laten we al dat soort dingen loslaten en ook in je, in je persoonlijk leven de beweging maken naar die ander toe. Waar zit die ander? En hoe kun je elkaar helpen en je door Jezus laten uitdagen om de volgende stap te zetten? De laatste toepassing. Vervreemd niet van God. Ik kom nog één keer terug op jouw voorbeeld, Esther, ik vond het wel mooi. Maar hoe voller je hoofd zit, hoe meer God ook verdwijnt achter een bergwerk. En discipel zijn en worden als een kind en groeien in je geloof, daarvoor is het nodig dat je heel regelmatig het aangezicht van God ziet. Heel dicht bij Hem bent. Hem heel dichtbij laat komen. En als dat te lang niet gebeurt, is een van de gevolgen dat je vastroest in je standpunten. Niet meer verder komt. En dat ook merkbaar is in, in hoe je met mensen omgaat. Probeer daar deze week weer mee bezig te zijn. Zoek God op. Vervreemd niet van hem. Genoeg voor dit moment. Laten we samen bidden. Grote, goede en genadige God. We komen bij u. U die zo eindeloos veel groter bent dan wij ooit kunnen omvatten. En die toch zo dichtbij wil komen, zijn handen uit wil steken en zegenend op ons leven wil leggen. Help ons, Heer. Help ons om in ons leven, wie we ook zijn en wat onze omstandigheden ook zijn, ruimte te maken om die hand van u te aanvaarden, te voelen en binnen te laten komen. Heer, dat is ons gebed. Dring door alles heen. Maak kinderen van ons. En til ons tegelijkertijd op. In uw armen. Dat bidden we. In Jezus naam. Amen. We gaan, uh, we gaan luisteren naar een lied. Wij willen samen nog bidden. Voor onszelf. Voor de wereld om ons heen. Zijn uh, vaderdag. Gaan we zeker ook uh, voor bidden en voor danken. We hebben speciaal iets om samen voor te danken. Robin belde mij op. Robin en uh, Diana zitten daar. Uh, zij zijn zwanger. En ze willen dat heel graag met ons delen en, en samen met ons verdanken. We zijn heel erg met, uh, blij met jullie. Ze dus gaan God er ook uh, met jullie voor danken. Ja, en straks bij de koffie kan je ze wel feliciteren. Dat hoeft niet nu. <laughs> zullen, we, zullen we samen bidden? Goede God en Vader in de hemel, we willen u bedanken voor wie u bent. En u bent heel veel, eindeloos groot en, en, en niet te vatten, maar u bent ook vader. U bent uh, die sterke, krachtige hand in onze rug. U bent diegene die ons opvangt als we vallen. U bent degene die ons leidt. U bent degene die trouw is. En altijd staat te wachten tot dat moment dat we terugkeren bij u. Ja, en waar is het beter dan thuis bij u aan tafel? Ja, en uh, we willen samen bidden. Leer ons uw vaderhart kennen. Leer ons thuiskomen bij u. Breng ons steeds opnieuw in uw armen, waar we echt gelukkig kunnen zijn. En we verlangen er ook naar dat iets van uw vaderhart en uw vaderliefde zichtbaar wordt in ons leven. Of we een man zijn of vrouw, alsof we vader zijn of dat we geen vader zijn. Laat naar de mensen om ons heen uw trouw, uw liefde, uw kracht, uw steun voelbaar worden door ons heen. En geef dat in ons leven, en al die levens van nou, deze groep mensen waarmee we hier zitten, uw vaderhart de, ja, de ronde veen instroomt. Dat is ons verlangen. En tegelijkertijd weten we dat kunnen we alleen maar als u met ons mee naar buiten gaat. Als u ons niet alleen laat, maar als u ons blijft volgen en vervullen. Heer, dan kan het. Dan kan er iets in ons ontstoken worden. Heer, daar, daar, daar bidden we voor. Heer, we zijn uh, heel blij, samen met Robin en Diana en uh, hun gezin, om de geboorte die ze verwachten. We bidden ook, heer, geef dat het een goede en een mooie zwangerschap mag zijn. Heer, en uh, dat er straks een uh, gezond kindje geboren mag worden. Heer, we, we zijn blij met alle mensen die iets te vieren hebben. Met uh, alle kinderen die in onze gemeente rondlopen. Heer, dank u wel daarvoor. Maar we weten dat het leven altijd twee kanten heeft en dat er ook verdriet is. En, en wonden die diep in ons leven bloeden. Heer, en dat willen we ook bij u brengen. We willen bidden voor al die mensen die, um, die pijn in hun leven hebben. Die zich eenzaam voelen. Voor die ouders um, ja, die een hele slechte relatie met hun kinderen hebben. Om wat voor reden dan ook. Waar gebrokenheid is. We bidden voor die mensen die graag ouder hadden willen zijn. Maar het niet zijn. We bidden um, ja, voor mensen die, die vol van verdriet zijn. Misschien wel juist daarom dat vanochtend niet zijn. Heren, zoveel dingen om blij mee te zijn. Zoveel dingen om verdrietig over te zijn. Maar allemaal dingen om bij u te brengen. In het volle vertrouwen. Dat met u al het verdriet en ondergaat. En alle vreugde opnieuw geboren wordt. Heer, ga met ons mee in al die verschillende levens die we leiden. En breng ons dicht bij u. En daarmee ook dicht bij elkaar. Zo willen we bidden. In Jezus naam. Amen. Esther. We zijn bijna aan het einde van de dienst gekomen en we sluiten de dienst eigenlijk al af met wat mededelingen. Daarna zullen we nog wat zingen, mogen we nog de zegen ontvangen en zullen we nog lekker met elkaar koffie gaan drinken. Allereerste mededelingen. Als Veenhardkerk geven we eigenlijk al een bloemengoed iedere week. En de bloemen, ze staan daar, die willen we deze week geven aan meneer van Wijngaarden uit Meidrecht. Meneer van Wijngaarden die loopt regelmatig collectes in de wijk Hofland... Ondanks een handicap die hij heeft, heeft hij ook afgelopen week weer gelopen voor het Rode Kruis. En daar willen we hem graag voor bedanken. En ik denk, als we dan toch aan het bedanken zijn, dan vind ik het ook wel eens mooi om een keer een bedankje te geven aan alle mensen die achter de schermen meewerken om zo'n dienst als vandaag mogelijk te maken. Dus ook even een bedankje aan de muziek. Fantastisch. Maar ook de mensen bij de Beamer, en de liturgie en de techniek, want we zijn altijd met een hele groep bezig om hier een mooie dienst van te maken. Dank jullie wel. Dan eh, hebben we ook altijd een, een boek liggen bij de uitgang. Als je nou op de hoogte wil blijven van wat wij hier allemaal doen, als je de nieuwsbrief wil ontvangen, dan kun je daar je naam en je mailadres in zetten en dan eh, houden we jullie op de hoogte. Iedere maand komt er eigenlijk een nieuwsbrief uit met uh, ja, hele mooie dingen daarin. We gaan uh, vandaag ook collecteren. We hebben eigenlijk nog twee dingen, maar ik wacht eigenlijk even tot de kinderen binnenkomen. We hebben zometeen een hele mooie presentatie nog van XPoint. Uh, XPoint is de groep bij ons die uh, eigenlijk boven de kanjers komt. Dus dat zijn de kinderen op de middelbare school. We noemen ze XPoint. Ze komen regelmatig bijeen en ze willen zometeen iets moois laten zien. Maar ik denk dat het dan fijn is dat eerst alle kinderen binnen zijn. Dat jullie echt even je moment hebben. Dus ik wil graag eerst even overgaan naar de collecten. Um, lukt dat? <laughs> ja. Uh, we gaan vandaag collecteren voor Groot Nieuwsradio. Dat doen we de hele maand al. Groot Nieuwsradio is 24 uur per dag, 7 dagen per week. Draaien ze hele mooie muziek, fijne gesprekken. Um, ze hebben alleen wel financiële steun nodig om dat allemaal voor te kunnen blijven zetten. Op www.grootnieuwsradio.nl kunt u er een heleboel over zien en er ook naar luisteren. Dus deze collectie is bij u van harte aanbevolen. En als de collectie zo klaar is, dan kom ik weer even terug op het podium om de X-Point voor te stellen. Wat fijn dat alle kinderen inmiddels terug zijn van hun eigen programma. Want ik denk dat de kinderen dit ook wel heel leuk vinden om naar te kijken. Voordat jullie naar je eigen dienst gingen hebben we een stukje gezien van wat de kids altijd doen. Vandaag gaan we ook naar iets leuks kijken. Ik had het net al even gezegd, de X-Point groep. Eigenlijk de kinderen die op de middelbare school zitten en ook daar hoger. Die hebben een hele mooie powerpoint gemaakt... En u zult zich misschien al wel afvragen waarom hier zoveel microfoons staan. Want ja, net hadden ze er maar eigenlijk twee en eentje bij het keyboard nodig. Die staan er niet voor niks. Zometeen na de presentatie komen er een aantal x-pointers hier op het podium. En die willen nog een heel mooi lied aan u laten horen. We gaan eerst even met elkaar kijken naar de presentatie. Dankjewel Sanne, Marike, Emily en onder leiding van Angela. Wat ontzettend stoer dat jullie hier gewoon even gaan staan en dat nummer zingen. Ik vind het fantastisch, hartstikke mooi. En ook heel leuk dat we even hebben mogen kijken wat jullie als X-Pointers dus nou eigenlijk doen. Ik moet wel eerlijk zeggen, één beeld is me bijgebleven en dat is eigenlijk die bak die steeds leger werd. Met M&M's of jellybeans of wat er dan ook voor lekkers in zat. Hartstikke leuk, dankjewel. Uh, nu zijn we echt uh, bijna aan het einde van de dienst. We gaan nog uh, één lied met elkaar zingen. We mogen de zegen ontvangen van Gerbram. En daarnaast iedereen uitgenodigd voor een heerlijk kopje koffie uh, of thee of een beetje limonade. Jullie mogen gaan staan. Zegen aan bidding, kracht overwinning. and mm -hmm.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 Ik roep met heel mijn hart. U heb ik lief, hier mijn sterkte, Heer mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij U kan ik schaam.